Dat is de kleindochter van Els van Kemenaarde En we hebben als gast Annelies Verkouteren. En uh, vaste waarde is, uh, zoals altijd, Suzanne uh, Spermon. Ja, een Die uh, dadelijk zal beginnen met haar gedichten. Gedichten en vertelsels. Wat is het? Zal het een gedicht zijn over de Nou, vertelsel? ik heb een, een, een paar uh, gedichten uh, geselecteerd. Dat zijn eigenlijk twee prijswinnaars dit jaar. Je hebt eigenlijk twee grote uh, poëziewedstrijden in Nederland. Ja, en uh, ik dacht, laat ik daar eens even een klein beetje aandacht aan besteden. Zeker omdat ja, de grootste daarvan, de, de turing Gedichtenwedstrijd die is gewonnen door een twintigjarige studenten. En dat is vrij jong. Dat was ook de jongste uh, tot nu toe. En die, uh, die wint daar dan mooi wel tienduizend euro mee met een gedicht. Ja. Het is een gedicht en dat heet Of het zo door kan gaan. En uh, de jury... Ik kenmerkte haar gedicht uh, vooral als ja, door de efficiënte compositie in woord en beeld, bijzondere humor en het talent om iets groots op lacunieke wijze aan de orde te stellen. En uh, het is wel leuk omdat zo'n jonge student, studenten creative writing, um, een keer met de hoofdprijs aan de haal gaat. Dan denk ik van nou, ja. neem ik haar gedicht even mee. En je kunt ook instemmen met die keuze van de jury. Nou, ik heb niet alle inzendingen gelezen. Nee, dus nee, dus maar weet... uh, dit gedicht, uh, bevalt uh, je dat? Mijn niet helemaal, maar dat wil niet zeggen dat ik het oh, dan nee. moet negeren. Nee, nee, oké. Okay. Dus ik zal het wel voorlezen en dan, dan kom ik daar nog wel eventjes op terug. Uh, het winnende gedicht is dus van Else Kemps en het heet uh, En of het zo door kan gaan. Het verschil tussen wachten en verwachten leerde je van een kat die twee keer van huis liep en maar één keer terugkwam. Je denkt aan de zuurstoffles die je opa kunstmatig in coma hield. Of het zo door kon gaan, vroeg je tante steeds. En op Google Maps heeft zijn fiets nog drie jaar voor de deur gestaan. Daarna was er S, de man die zij niet verder te willen en daarom al die tijd gebleven is. Snachts vertel je hem over de keer dat iemand je uitscholt voor hoer, omdat je stil stond op een zebrapad. Alles wat hij zegt is dat lopen in het Russisch twee werkwoordvormen heeft, afhankelijk van of men een bestemming heeft of niet. Je moet eventjes <laughs> ja, niets, uh, ja. Niet iets. Wat ja. Nee. Ik zat te bedenken of, uh, of lopen toch niet uh, wat meer Russische werkwoordvormen uh, kent dan twee. Maar goed, nou, vooruit. Mijn Russi. Nou ja, werkwoordvorm. Dat is misschien het verkeerde woord. Ja, denk het ook. Want het doet eigenlijk niet werk. Het zijn gewoon compleet woorden. Dus de mm -hmm. werkwoorden. Wow. Dus niet werkwoordvormen. Ja. Want in Rusland hebben ze er wel zes of zo per ja, werk. Zo of nou, wat, wel he? heel veel geloof ik. Ja. Per, <laughs> per werkwoord. Maar, maar ik, ja, dit, dit gedicht had dan gewonnen. Mm -hmm. Ik snap wel. Aan de ene kant er zitten wat, wat leuke twistjes en dingetjes in. Maar voor mijn gevoel ging het ook een beetje van de hak op de tak. Een beetje. En dat ja, is ja. Ja. zo kaleidoscopisch. Zo, Zo'n heel uh, tijdsbeeld zo. Ja, dat ook. En, en, maar ook ja, echt ook inhoudelijk. Dus ik denk van, nou ja... Oké, okay, maar ik, ik zal het toch eens meenemen. Je hoeft niet altijd alles uh, wat nee. je bespreekt natuurlijk uh, ja. mooi te vinden. Want dan wordt het een beetje saai misschien. Uh, de andere grote uh, positieprijs... Uh, dat is de VSB-positieprijs. Uh, Die is dit jaar gewonnen door... Ilja Lennart-Vijver. En volgens de jury... Uh, die had een, een bundel uitgebracht, Idyllen. En uh, hij brengt als een poëtische kracht, zegt de jury, van lange en meesterschap bij elkaar. Deze bundel zingt, knarst, fabuleert, droomt en barst uit zijn voegen van een nauwelijks te remmen dichterlijke droom. Aldus de jury. Mm -hmm. Die verslagen zijn uh, ellendig lang trouwens. Die juryverslagen, dus daar uh, heb ik hem verder maar niet aan um, Maar ook dit, uh, dit gedicht uh, zal, ik eens, uh, zal ik ten gehore brengen, Idyllen. Ik ben, ben benieuwd. Van Ilja Lennart-Vijver. De nacht is aangezegd. De warme uren waaien. Als klamme lakens... waarnaar hete handen graaien. De beide engelen... verschijnen nu niet meer. Hoop ik. Verleiding rekt zich uit. Ik kou op teer. Geen mens heeft van een zoekend mens nog weet. De namen zoemen wel. Maar wie is er? Die heet. Zoals hij heet. Ik weet niet hoe ik nu moet zijn... Het liefst was ik klein, mijn hoofd als een mandarijn, gevouwen in een schil van fel oranje handen, om niet te hoeven zien waar mijn gebaren landen. Je bent mijn lief, ik heb het tegen jou. Je hebt me spartelend aan wal gebracht met touw, waarmee een zeeman nette boet of stroppen knoopt. Zo zilverbuikig lig ik, en ik had gehoopt, om tot de ochtend door je pekelhand te glippen in ademnood van lucht op jouw verzeelde lippen. Hij vindt een thuis die in de warme vuil komt schuilen. Hij wordt gered van water, trieste nette huilen. Wat liefde heet, is altijd een karaktermoord. Ja, ja, dat zouden we nog eens een keer moeten horen. <laughs> <laughs> en nog eens een keer moeten lezen en overwegen. Ja, ja Leonard Vijver is natuurlijk een... Uh... Dat is al een gearriveerde dichter. Dat is een arbeid, Zeer dat veel gelauwerd, veel, ja. veel prijzen. Ja. En wat de jury als rapport uh, geeft, uh, dat zou wel eens een, um, een soort um, foto in woorden kunnen zijn van, van, van, van zijn persoon. <laughs> dat zou ook kunnen. Dat zou is ook het kunnen. Is voor jou duidelijk, Suzanne, wat hij hier staat? Jawel. Okay. Um, ja, we hebben dat uh, vroeger allemaal bij Nederlands ook gehad. hoe ontleed je een gedicht? Ik, ik heb soms daar altijd wel een beetje moeite mee, omdat ik heel erg geloof dat uh, je niet op zoek moet gaan naar de bedoeling van een dichter, maar naar het gevoel wat het bij jou te, teweeg brengt. Ja. En dat vind ik dus wat anders dan, uh, dat kan anders zijn dan wat een, een dichter er zelf mee bedoeld heeft. Ja, ja. Um, ik heb het idee dat hij af en toe iets te geforceerd aan het rijmen is, dat is mijn gevoel hierbij. Zo van, uh, uh, laten we ze origineel iets rijmen op zijn, laten we ze voor mandarijn kiezen. En dan maken snap je, dat, dat gevoel... Uh, mij ook op. Ja, die, die valt wat mij betreft een beetje uit de toon. Ja, volgens mij doet hij dat opzettelijk. Dat is een uh, zou kunnen, ja. Want, want rijmdwang, uh, daar dat, dat zal hij niet van beschuldigd willen worden. Nee, ja, ik snap het. Maar en, en inderdaad ook een beetje het verschuiven van persoon. Ja, ja. Dat, ja. dat, dat zit er ook in. Ja. Maar het is, ik vind dit, dit trekt mij wel iets meer als het andere, moet ik zeggen. Dat dit zal iets, er zal uh, er wat meer in zitten. Dat is, voor mijn gevoel zit er wat meer in, ja. ja. Nou, dat heb ik zelf tot slot, want ik zie al... Uh, nee, nee, nee, mag ik nog even? Ik mag nog even. Um, ook nog een, uh, een gedicht gemaakt. Ik vond het dit vandaag een beetje moeilijk, want het was nogal een grauwe dag. En ik probeer altijd een beetje vrolijk te blijven. Mm -hmm. Maar er zijn van die momenten, zoals vandaag, dat je naar buiten keek en die grijze lucht uh, zag. En dat het maar bleef regenen en bleef regenen. En op een gegeven moment houdt het dan een beetje op met, uh, ja, toch. Heb je daar zelf een gedicht over gemaakt? Ja. Over regen? Ja, meer over, over het gevoel wat ik uh, vandaag een beetje kreeg uh, toen ik naar buiten keek. Tien minuten geleden heb je dat ja, gemaakt. Ja, zoiets. Ja. Tien minuten voordat ik van mijn werk vertrok, dat idee. Uh, het, heeft, het heeft nog niet eens een naam. Het is gewoon wat, wat er boven kwam. Regen. Noem, ik noem het wel regen. <laughs> de tranen vallen als pijpenstelen naar beneden. Een plas van verdriet spreidt zich langzaam over de grond. Het water loopt verloren, net zo verstomd als de woorden van reden. Woorden vallen als regen. Een grens bereikt, de emmer loopt over. Een clash als bliksem ingeslagen. Het gevecht hart op hart en gedegen. De grijze lucht gaat niet heen. De cirkel blijft stromen in de lucht van as. Naar beneden getrokken in het hart. Angst en beven verandert in steen. Welke waarden verklaren gevoel. De dimensie van verlies en verdriet. Zonder kleur en licht gedimd. Zonder einde toch zonder doel. Nou, kijk eens aan, Suzanne, jij verdient ook een prijs. <laughs> nou, dat zal <laughs> onbevallen. Maar dat was een beetje het gevoel wat ik uh, vandaag... Uh, Ondervol, bij... Op je verjaardag nog. Ja, op mijn verjaardag, ja dat klopt. Maar ja, ik moest toch gewoon werken. Ik zat op, ik zat op kantoor en ik keek zo naar buiten. En, en die grijze lucht. En dan kijk je nog eens op buienradar van gaat dit nog een keer over. En dan zie je daar boven Nederland zo'n groot... Zo'n grote cirkel ja, ja. van wolken die maar bleven komen Heel en bleven Nederland komen. Bedekt. Heel Nederland bedekt. En het was, uh, ja, je werd, je werd er niet, het le er leek geen einde aan te komen. Dus het leek ook een beetje zo'n eindeloos uh, gevoel. Ja, uh, ik heb die buienrader ook gezien. <laughs> zeg, en uh, het werk liet toe dat je daar een uh, gedicht ging schrijven. Ik heb ook wel eens een klein beetje pauze. Oh, je Kortieten hebt ook wel een hier. klein beetje ja, pauze. Ja. Oh, moet ik het zo opvatten? Ja. Okay. Dus dan, uh, dan schrijf ik even wat. Ja. Dus vandaar. Nou, ik heb uh, gelukkig voor een vrolijk liedje gekozen... om weer even in de sfeer, uh, iets vrolijkere sfeer te uh, komen. Van een oud-klasgenoot van mij. Ik heb uh, de opdracht gekregen om wat modernere muziek uit te kiezen. Hij heette uh, Boku Sam. Hij hoorde tot de entourage van Lil Kleiner... maar heeft zich daar een beetje van afgescheiden... omdat hij toch uh, wat vrolijkere liedjes wilde maken. Dus uh, we gaan nu luisteren naar Jij en Ik. Ik hoor wat jij zegt nu... Ik moet nog denken aan wat jij zei doen. Oh, oh. yeah. Jij en ik best zouden het doen. En ik wil helemaal niet degene zijn die jij nog tegenhoudt. En ik wil niet meer denken aan toen ik wil nog alleen maar doen. Maar dat kan alleen als jij mij vertrouwt. Hé meisje, ik wil bij je zijn, maar ging het fout. En ik wil helemaal niet degene zijn die jij nog tegenhoudt. En ik wil niet meer denken dan toen, ik wil nog alleen maar doen. maar Dat kan alleen als jij mij vertrouwt. Alleen als jij mij vertrouwt. Ik weet hoe het is en hoe het was En ik hoop als je denkt aan al die dagen dat je lacht Geef me nog een kans en ik kan alles uit de kast Maar laat me alsjeblieft niet te vaak bijten in het stad. Baby girl, kom en follow me Follow me, ga naar huis, neem je ladder mee er mee, ik ga zelf met je vader mee Vader mee, als het moet van jou Vraag jezelf, is het goed voor jou Ik hoor wat jij zegt nu maar moet nog denken aan wat jij zegt toen. Jij en ik best dan het Maar dat is niet meer wat je wil. Zeg maar wat is wat je wil. Zeg maar wat je wil. Zeg maar wat je kan. Ik ben hier niet vaak. Ik blijf niet zo lang. Het is niet slim, nee. Het is niet dom. maar Blijf bij mij, baby go, blijf mij Ik kan alleen praten als jij luistert. Ik dacht ik was.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 O, ware nature, puisque de telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Dat is voor vandaag mijn mooiste zin. En niet omdat ik die onlangs heb gelezen, maar omdat het de enige po poëtische zin is die ik heb onthouden van mijn middelbare schooltijd. Oh omdat meer Alexis, geloof ik dat ze heette, euh, zo erg haar best deed om ons verschillende dingen uit ons hoofd te la laten leren. Mm -hmm. Mm -hmm. Zodat we ook op ons examen uh, iets te melden hadden. En uh, zodat de hoe heet degene die vroeger, de examinator geloof ik, die naast de docent zat bij het examen, toch enigszins onder de indruk uh, gecommitteerd ja. ja. ja was van, uh, van onze kunnen. En dat komt er eigenlijk omdat ik uh, afgelopen weken geen boek onder ogen heb gezien. Zelfs nou ook krant. Omdat ik op vakantie ben geweest. En, uh, dus ik kan ik heb even mijn best gedaan om in de boeken van, die ik de afgelopen maanden heb doorgenomen, om daar mooie zin uit te vinden. Maar dat is vrij lastig, moet ik zeggen. <laughs> om, uh, om spontaan uit een boek van een, een pagina tussen 300 en eens als duizend, uh, een zin te vinden. Ja. Dus ik dacht, kom, laat ik mij eens laten horen in het Frans. Uh, en ik vermoed ook dat uh, bijna iedereen van mijn generatie in ieder geval weet waar dit vandaan komt. Uh, een sonnet van Ronsard uit de 16e eeuw. En uh, jullie hebben allemaal Frans gehad, ongetwijfeld. Mm -hmm. Dus jullie weten misschien ook dat Maratre uh, stiefmoeder is. Een boze stiefmoeder. Dus de natuur is zo'n boze stiefmoeder. Die zorgt dat dat ochtends het, het, het uh, gedicht gaat over uh, de, de, de dichter die een meisje meeneemt naar de tuin. Uh, om haar te laten zien hoe prachtig de rozen erbij staan. En uh, hij vergelijkt haar, ook haar huid met dat van die, van die prachtige roos En zei meisje... Uh, let goed op, want s ochtends is het zo, als je s'avonds komt, dan is er van die hele roos niets meer over. Mm. Dus geniet van je leven. <laughs> ja, Zolang het kan. Geniet, geniet van het moment. Hè? Ja, van, ja. Je schoonheid, ja. van je schoonheid. Dus dat was mijn zin voor vandaag. Mooi. Oké, okay, nou uh, we gaan nu een liedje luisteren van Fokko, want uh, naast Douwe Bob zijn er nog meer leuke deelnemers van uh, de beste singer-songwriter van uh, Nederland. Focco die schrijft um, hele blijige liedjes, maar eigenlijk over best wel serieuze zaken. Uh, ik moest erg lachen toen, het van dit, uh, toen ik het refrein van dit nummer hoorde, dus uh, misschien jullie ook wel. Sinds je zangerijnig naar me hangend aan de bar, boos op iedereen. Huilend aan de melie naar mijn huis. spuugend op de stoep en vloekend in mijn tuin. Sinds dat moment loop ik vast. Denk ik alleen elke dag. Uh, uh, uh, uh, Anna, niemand is zo lief, maar niet depress. De meeste mensen stappen er vast nooit iets van, maar Anna Ik weet wat je bedoelt, als je je zo voelt En als het kan, kom alsjeblieft, nog één keer langs Nog één keer langs Je had het over plastic in de zee En bommen uit de lucht, en tieten op tv Natuurlijk had je helemaal gelijk Ik neem nu zelf een tas mee Naar de Albert Heijn Al is misschien wel te laat Verzuim de wereld in haat uh, uh, uh, uh, Anna, niemand is zo lief Maar niet depressief De meeste mensen snappen nergens nooit iets van Maar Anna, ik weet wat je bedoelt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 We hoeven alleen maar naar het te gaan. Annelies Verkouteren houdt van mooie zinnen en haar hobby is lezen. Vandaag is zij te gast en uh, geeft zij ons, zoals ze het zelf noemt... een verslag van het boek Gloed van Sandor Marai. Het verhaal gloed wordt, uh, in het verhaal Gloed wordt uh, veel slechts aangestipt... en moet je de essentie tussen de regels lezen. Om de kern te begrijpen is context en achtergrond nodig. En die geeft Annelies ons vanavond... Nou, dat heb je prachtig verwoord, Lisa, want zo is het. Mijn keuze is gevallen op gloed van Sandor Márai. Het is een verhaal over vriendschap en passie. In 2001 hoorde ik dat professor Bertha Schegget, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Amsterdam, de roman Gloed had meegenomen in zijn kist. Ik werd nieuwsgierig waarom Gloed meeging op zijn laatste reis, nadat hij tijdelijke met het eeuwen had verwisseld. Vorig jaar las ik het onderzoek, of beter gezegd de speurtocht... ...naar vriendschap in de filosofie van Frans de Groot. Opnieuw viel mijn oog op gloed, naar aanleiding van zijn verslag. Ik meen dat Frans onderzoek begonnen is... ...naar aanleiding van een vraag van Ben Lone. Ja, klopt. Ja, ja he, dat was door jouw ja. vraag. Nou, toen heb ik weer even het boek gloed bijgehaald. En uh, Aristoteles zei eeuwen geleden al... ...niemand zou ooit verkiezen zonder vrienden te leven zelfs al zou hij alle goederen over alle goederen van de wereld beschikken. Maar hij zei ook, mijn beste vrienden, er bestaan geen vrienden. Wat is vriendschap? Montaigne maakt een onderscheid tussen het milde, gelijkmatige en bestendige vuur van de vriendschap tussen mannen en het roekeloze, grillige, nu eens oplaaiende en dan weer smulende koortsvuur van de liefde tussen man en vrouw. Sandor Marai maakt van gloed een literaire sensatie... en een boek vol tijdloze schoonheid. Het is een verhaal van alle tijden. Ik zal eerst in het kort iets vertellen over het leven van Sandor Marai en over de context waarin het verhaal zich afspeelt. Sandor Marai is geboren in 1900 in Hongarije. Hij werkte als journalist voor de Frankfurter Zeitung in Parijs. Vanaf 1928 begon hij met het schrijven van romans. Ze werden toen nauwelijks gelezen. De achtergrond waar tegen het verhaal zich afspeelt... is de rumoerige tijd van net na de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum. De overgang van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Oostenrijk vormde samen met Hongarije een dubbel monarchie... Wenen en Budapest waren de hoofdsteden. Economisch, cultureel en intellectueel ging het beide steden voor de wind. Na 1918 kwam er een eind aan de dubbelmonarchie. Hongarije werd een republiek. Het Habsburgse Rijk was hiermee definitief verdwenen. De republiek was echter van korte duur. In 1944 bezette Hitler Hongarije. Een jaar later verdreven de Russen het Duitse leger uit Hongarije... en hield Hongarije tot 1989 bezet. Pas toen kreeg Hongarije zijn soevereiniteit terug. Sandoor Marai wees het communisme af... en leefde in ballingschap in Italië en de Verenigde Staten. Zijn boeken werden in Hongarije verboden... en werden in die tijd, zoals ik reeds eerder vermelde, nauwelijks gelezen... Sandomaray wordt in 1999 internationaal herontdekt. Eerst in Italië, daarna staat hij maandenlang boven aan de lijst in Duitsland. Ook in Nederland wordt hij bejubeld en werd hij door vele lezers in het hart gesloten. Jammer dat Sandomaray deze gloriteit niet meer heeft meegemaakt. Hij pleegde zelfmoord in 1997, twee jaar voor zijn herontdekking. Marais wordt beschouwd als een van de belangrijkste Europese schrijvers. Hij wordt ook wel het kind van Stefan Zweig genoemd. De schrijver van de wereld van gisteren. Beiden voelen zich ontheemd. En stonden nog met één been in de Habsburgse, in de Habsburgse monarchie. Ze leven in de nieuwe tijd. En zijn geworteld in de oude tijd. Vergane glorie. Gloed. Gloed is een verhaal over vriendschap. Het gaat over vriendschap tussen Hendrik en Conrad. Gloed is een verhaal... Opgebouwd rond tegenstellingen rijk versus arm, Boeddha versus pest, He, Boeddha is rijk, pest is arm, deprimerend versus lichtvoetig, donkere geslotenheid versus licht en vreugde. De personages zijn Henrik, Conrad, Christina en Nini. Henrik is generaal. Hendriks vader stamt uit een oude adellijke familie. Hij heeft een Franse moeder. Vader is zeer vermogend. Hendrik is enig kind. Hij is een echte militair. Leest graag over paarden, sport veel en geniet van het leven met volle teugen. Conrad, luitenant. Conrad stamt uit de Lage Adel. Zijn vader is ambtenaar in Galicië en moet iedere Florijn omdraaien... om de studie van zijn zoon in het militaire opleidingsinstituut te kunnen bekostigen. Conrad voelt het als een zware last dat zijn ouders zo bekrompen moeten leven. Hij is kunstzinnig, verdiept zich in geschiedenis en heeft een grote passie voor muziek. Hij is in feite helemaal geen militair, maar voelt zich verplicht aan zijn ouders om militair te worden... Christina, de mooie echtgenoot van Hendrik, zij is arm, net zoals Conrad, en heeft een grote passie voor muziek. Door te trouwen met Hendrik nam ze een grote stap voorwaarts op de maatschappelijke ladder, en vooral in die tijd. Conrad heeft haar voorgesteld en Hendrik Ze is zeven jaar na het vertrek van Hendrik ver overleden. En dan hebben we nog Nini, de 91-jarige min van Hendrik. Zij leeft op het kasteel sinds zijn geboorte. Hendrik ziet haar als vertrouwelingen en zij weet alles over hem. Het verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt uitvoerig verteld over de achtergronden van de families. Het rijke leven op het kasteel. Hendrik woont daar met zijn ouders... Hendrik en Conrad leren elkaar kennen als ze elf jaar zijn op het Militair Opleidingsinstituut. Ze zijn onafscheidelijk, ondanks hun verschillende achtergrond en afkomst. Conrad wordt helemaal opgenomen in de familie. Ze delen als officiers samen een appartement. Hendrik gaat uit, heeft een, een rijk sociaal leven. Conrad trekt zich terug, leest veel, heeft nog steeds weinig geld. Hij wil per se geen Florijnen aannemen van Hendrik en van zijn vader. Er zijn vrouwen in hun leven, maar achter vrouwen, achter de rol... en achter de wereld ligt er vaak een gevoel op dat sterker was dan dit alles. Dit gevoel kennen alleen mannen, het heet vriendschap. Is het waar, Ben? Nou, dat klopt klopt niet. <klas> Hendrik trouwt met Christina. Hendrik blijft intens bevriend met ze, uh, Conrad blijft intens bevriend met Hendrik. Ze jagen en vermaken zich. Conrad dineert bijna dagelijks op het kasteel samen met Hendrik en Christina. Er wordt kopioos gegeten en gedronken. En het was de tijd dat er nog volop gerookt werd. Als Hendrik en Conrad om en nabij de dertig zijn, verdwijnt Conrad ineens uit het leven van Hendrik en Christina. Hierna volgt deel 2. ...van het verhaal als Hendrik en Conrad elkaar na 21 jaar weer ontmoeten. Na 21 jaar ontvangt Hendrik een bericht van dat Conrad nog één keer zijn vriend wil ontmoeten. Hendrik wacht al 41 jaar op dit moment, het moment van de waarheid. Nini krijgt de opdracht de ontvangskamer minutieus voor te bereiden... Alle details moeten kloppen, alles moet er exact uitzien als 21 of 41 jaar geleden toen ze met z'n drieën voor het laatste, het laatste of het avondmaal hebben genoten. Na alle voorbereidingen vraagt Nini aan Hendrik, wat wil je van deze man na 41 jaar? De waarheid, antwoordt Hendrik. Nini zegt dan, je kent de waarheid heel goed, waarop Hendrik antwoordt, de werkelijkheid is nog niet de waarheid. De werkelijkheid is slechts in detail. De spanning bouwt zich op, omdat Hendrik al 41 jaar wacht op dit moment. Als Conrad eindelijk binnenkomt, zegt hij zachtjes... Je ziet, ik ben nog één keer gekomen. Daarna observeren ze elkaar om te ontdekken wat de tijd met hen heeft gedaan. Hendrik antwoordt, ja, we leven niet lang meer. Want je bent teruggekomen, Conrad. Dat weet jij heel goed. Je hebt tijd genoeg gehad om erover na te denken. 41 jaar is een lange tijd. Je hebt er goed over nagedacht, nietwaar? Maar je bent toch teruggekomen, want je kon niet anders. En ik heb op je gewacht, want ik kon niet anders. En we wisten allebei dat we elkaar nog één keer zouden ontmoeten... en dat het dan afgelopen was. Marai raakt in het tweede deel het wezen van het menselijk bestaan. Alle levensvragen komen aan bod. Alles wordt besproken. Waarheid, leugen, liefde, raak, jaloezie... Trouw, schuld. Hendrik is vooral aan het woord. Hij reconstrueert het einde van hun vriendschap. Conrad luistert vooral en neemt, nauw, en neemt nauwelijks het woord. Met medogenloze openhartigheid praten zij over hun vriendschap. Er is iets twijfelachtigs voorgevallen tussen Conrad en Hendrik's echtgenote Christina. Wat is er nou echt voorgevallen tussen hen? Heeft Conrad geprobeerd hem te doden? Hebben ze hem samen bedrogen? waren ze jaloers omdat hij alles had en zij vrijwel niets. Immers, iemand die alles bezit en tevreden is... heeft niet in de gaten hoe hij of zij wordt benijd. Als het leven je goed gezind is, slaap je als het ware in... omdat je niet alert meer hoeft te zijn. Het komt toch wel goed. Lijden en beperking geven inzicht. Conrad en Christina keken vanuit een heel andere invalshoek naar het leven. Ze vonden Henrik arrogant... Het is niet belangrijk hoe het verhaal uiteindelijk eindigt. We krijgen geen antwoord. Marai zet je aan het denken hoe moeilijk of misschien wel hoe onmogelijk het is om de waarheid te doorgronden. Marai zet alles in het teken van de onthulling die niet komt. De grote vraag is hoeveel waarheid kunnen we aan? Tegen hoeveel waarheid is een mens bestand? En Hendrik eindigt met de zin er is één ding wat erger is dan dood en lijden, jezelf respect verliezen. Ja. Dat was het verhaal. Heeft iemand van jullie het gelezen? Ja, ik heb het gelezen, ja. Maar heel lang geleden? Uh, nou, ja, wat is zes jaar, zeven, acht jaar geleden, is al heel lang geleden. Hè? Ja, het is dan in 19... Uh, ja, eens kijken, ja dat, is, ja, dat is 16, 17 jaar geleden is het mm. voor het eerst gepubliceerd. Maar het boek wat ik heb, dat was de 17e druk. Ja. Gigantisch. Het was een bestseller, hè? Een bestseller, het ja. het uitkwam. Ja, ja. Jong en oud... Daarna heeft hij volgens mij toch weer is een, toch een ander boek van hem uitgegeven. Ja, hij alles is toen ik later heb... uitgegeven. Onder andere ja. Esther, Land, Land. Bekentenis van een burger. En dat is dus autobiografisch. Hè, dus daarin vertelt hij dus ook echt zijn echte verhaal. En dan heb je ook nog beperkingen van een huwelijk. Maar kijk, ik ben de titel even kwijt. Maar dat gaat dus over bekentenissen ook van een huwelijk. En waarin hij dus... Heb, alle, je, al, heb je al zijn Ik gelezen? heb ze allemaal gelezen. en nou na gloed dacht ik, ik wil het weten. Oh. Ja, ik, ben helemaal, ik vind het prachtig. Want kijk, ik, heb het, ik lees het voor en um, je moet het verhaal lezen. Er zit zoveel tussen die regels. En, en dan kun je een dag, over één zin, kun je één dag denken als je tijd hebt dan. Hè? Want het wordt natuurlijk, heb, maar is het niet je ervaring dat Marij vooral uh, je met vragen achterlaat en antwoorden zal hij niet gauw geven. Hè? Nee, maar dat is toch het hele leven. Ja. Je hebt toch, we hebben toch ja. meer vragen dan antwoorden. Is ook zo. Hè? Tenminste, ja. dat, dat, denk ik. Mm. En het is ook niet echt interessant om elke, op elke vraag een antwoord te krijgen. Het nee, nee, een mens zou wel eens een keer een antwoord willen, niet? Ja, maar hij geeft wel wat antwoorden. Hij geeft toch wel een aantal dingen. Hij stipt het aan. Ja. En het zet je op aan het denken. Het zou mij heel frustrerend lijken aan het einde van het Ja, jaar. maar jij bent nog zo piepjong, hè? Ja, dat is waar. Kijk, en, en als je wat verder in het leven. Ja, maar dat is een heel groot verschil. Dat is waar, zeg. Dan ga je anders naar dingen <tie> kijken. Ja. ja. Nou, een inspirerend verhaal van jou, moet ik zeggen. Ik heb het zelf ook gelezen, hoor, maar het heeft mij toen dat tijd niet geïnspireerd om verder met hem te gaan. Ja, ik vind ja. het prachtig. Ja. Prachtig. Want het is natuurlijk ook een verhaal van alle tijden. Want je kunt, je kunt er eigenlijk alles. Ja. Dus het, het, het is een verhaal van alle tijden. De mens blijft de mens, in welke hoedanigheid je hem ook zet. Of, ja, of dat ja, nou in de ja. 20ste eeuw is, de 21 e maakt niets voor oud. Ja. Mm -hmm. nee, ik heb ik, afgelopen hoor. weekend een uh, jeugdvriend ontmoet en we constateerden dat het meer dan 60 jaar geleden was dat we elkaar. Uh, 60 zagen. jaar geleden? 60 jaar geleden. En wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Uh, eigenlijk uh, was er toch al snel uh, een vertrouwdheid en een herkenning. Was het onverwacht of was het gewenst? Gemeld? Nou, nee, dat was dat niet. Een, het was aangekondigd. Op een herdenkingsbijeenkomst was dat. Waar, uh, ja. Uh, ik, ik had hem daar wel verwacht. Nou ja, en. Uh, ik heb naderhand bedacht. Uh, nou, ik had als dus als kind uh, geen, geen slechte keuze met dat vriendje. Hm. Het was een aangename man gebleven. Dat was natuurlijk nou net zoals ik een oude man. Maar, uh, ja. Ik vond het eigenlijk, uh, is toch wel even een belevenis, ja, ja, na al die ja, jaren. 60 jaar, ja, ja. 60 jaar. Ja. Maar gewoon leuk dat je dan nog denkt, wat, het was een goede keuze. Ja, ja. En heeft het nog continuïteit gehad? Uh, nee, want, want dat weet je toch, dat je kunt uh, wel gegevens uitwisselen en, en uh, zeggen, nou we ontmoeten elkaar weer, maar je weet toch dat er niks van komt. Ja, ja. Het leven neemt zijn gang en je bent allemaal druk en alles en. Het is even een prachtig moment. Ja, even een prachtig moment. Ja. En je hebt ook gekeken wat de tijd met hem heeft gedaan. Ja, ja. Ja. Onontkoombaar. Ja, ja. We gaan nu weer luisteren naar een liedje, namelijk Simone van de Kik. Uh, zij komen 24 november uh, in het Jan van Bezaouwhuis, dus alvast een voorproefje. Je kan ze dan ook live zien. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man, maar luidt naar mij alleen in mijn dromen. Simone, er komt er een dag waarop ik laat. Simone, geef me nou een kans. Heet mannen bij de vleet, is altijd op, die zo is Simone. Simone, ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou vertonen.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 Ja, nou gaat het gedicht dat gered is uit de prullenmand. Suzanne is er niet meer? Oh, uh, ja, want zij heeft een uh, gedicht over de regen geschreven... ...en ik heb een gedicht uit de prullenmand uh, gehaald dat regen heet. Maar het zat eigenlijk nog niet in de prullenmand, ...want het is van zondag 22 mei van de poëziekalender. En ik vond het uh, zo uh, actueel, zo bij deze dagen passend... Dat, uh, dat ik dacht, uh, nou ja, dit, dit ga ik lezen. Ik had eigenlijk iets van Brodsky uh, gered, maar dat uh, misschien een andere keer. Andere keer ja. Regen. Nu krijgt de grijze straat donkere spikkels en in de lucht gaat het zuizen. Een vlucht van duizend onzichtbare voetjes eilt voorbij. Nu ga ik leven, nu komt hij, nu komt de grote regen en ik tril als een dankbaar blaadje dat al willig meeknikt met de dans van de grote regen. Nu komen de grote moederwolken, die geven de regen en de huizen worden donker. Ze fronsen de wenkbrauwen om te denken. De oude huizen zetten een pijnzend gezicht, ze willen zich iets herinneren. Maar het gaat niet en ze vergeten te denken, omdat alles luisteren moet naar het lied van de grote regen. De mensen zijn weggegaan, de straat is leeg, want het moet stil zijn in het huis van de grijze regen. Nu is hij overal gekomen, over de stad en over de weiden en over de huiverende slootjes, danst de regen. Hij ritselt stilletjes tussen het helm in het duin en hij vertelt de bladeren van het statig bos. Ik zit maar stil en raak verloren in het feest van de wijde regen, in het feest van de vredige regen in het feest van de grote regen. Dat is van J.C. van Schagen. Die heeft geleefd van 1891 tot 1985. Die stond op jouw kalender? Ja, die stond op mijn poëziekalender. Ja. En dat vind ik dan zo frappant, dat, dat zo'n gedicht zo, zo, zo actueel kan zijn. Want ja, dat... dat het bestaat niet dat je dat kunt uh, plannen. Hè? Dat het uh, zo zondag en maandag zo, zo geweldig nee. zal regenen. Ja, precies. Ja, dat <laughs> ja, deze, kans ja. Ja. Ja, deze kans moet ik waarnemen. Ja, deze kans okay, moet ik waarnemen. Oké, Ben, maar jij gaat verder met je recensie. Ja, ik. ik heb uh, gelezen Michael Punke. De Revenant, zou ik het zo uitspreken. Het is een woord dat, uh, dat niet in het Engelse woordenboek komt. Dus ik heb de uitspraak niet kunnen checken. ...London, de Borough Press van uh, 2015. Uh, nou, de kostenweg naar de typering van een boek is zeggen waar het op lijkt. Welke auteurs congeniaal zijn. Wel nu, Jack London is een look-alike. En ook John Williams, de herontdekte schrijver van Stoner en Butchers Crossing. Butchers Crossing en de Revenant zouden broers kunnen zijn... Niet broer en zus, want beide boeken zijn door en door... ...masculien, keihard. De Rivenant is gesitueerd in 1823. Het enorme Amerika is nog niet helemaal opengelegd... ...er is nog veel terra incognita. Alleen de meest geharde mannen en desperado's... ...wagen zich diep in het onbekende land... ...om de gevaren te trotseren van een overweldigende natuur... ...van honger en dorst, van de afschuwelijke vorst van indianenstammen die niets moeten hebben van de blanke indringers, behalve hun skalp. De Rivennant is het bloedstollende verhaal over Hooch Glaas, die door een grizzlybeer wordt aangevallen. Hooch heeft een kogel van een flink kaliber, en die kogel komt regelrecht in het hart van de beer, maar voordat het beest dood neerstort, is het nog in staat om Hooch gruwelijke wonden toe te brengen in zijn rug een spoor van diepe parallelle wonden getrokken door de vlijmscherpe klauwen van het beest en aan zijn hals en arm. De captain van de groep mannen weet de diepste wonden aan elkaar te naaien... maar veel valt er niet te doen met de man die op sterven na dood is. Omdat de groep verder moet draagt hij twee mannen op om bij de gewonde man te blijven totdat hij gestorven is... om dan vervolgens weer aansluiting te zoeken bij de groep. Maar de man sterft niet. Als het geduld op is laten ze hem achter, ze nemen al zijn spullen mee, het geweer, pistool, mes, de middelen om vuur te maken. Het boek is het onwaarschijnlijke verhaal hoe deze man toch overleeft en zelfs in staat is terug te keren in een tocht van vele honderden kilometers met één motivatie, zich te wreken op de twee mannen die hem in de steek hebben gelaten en bestolen. Onwaarschijnlijk, het is gebaseerd op een werkelijk gebeurd verhaal. Het verhaal... ...zou een andere uitleg kunnen zijn van een ander beroemd verhaal... ...dat van de bemachtige Samaritaan. Wat als er niemand geholpen had? Wat als de man langs de kant van de weg hersteld van zijn verwondingen... ...achter de mensen was aangegaan die hem niet geholpen hadden, belust op wraak? Het boek heeft als motto een vers uit de brief van Paulus aan de Romeinen... hoofdstuk 12, vers 19, en daar staat... ...neem geen wraak, geliefde broeders en zusters... Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de, de Heer zegt: Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Een wrekende God past niet in het humanitaire godsbeeld van onze dagen. Maar als je Michael Punke leest, zou je geneigd zijn met Paulus in te stemmen. Overigens, deze Michael Punke. Nooit van gehoord natuurlijk, maar hij heeft een curriculum als ambassadeur van de Verenigde Staten bij de World Trade Organization in Genève. Hij heeft in de staf gezeten van de National Security Council van het Witte Huis en hij was professor aan de Universiteit van Montana. Gezien andere boektitels is de 19e eeuw zijn specialiteit. Geweldig boek, good read. Is het jou ontgaan dat er een film over gemaakt is? Nee, is me, me niet ontgaan. <laughs> uh, ken jij, heb jij die film ja, gezien? Ja, ik heb de film gezien. En dat is volgens mij ook de eerste film waar Leonardo DiCaprio een Oscar voor ja, heeft precies, gewonnen. Ja, waar hij ja, zo, uh, ja. zo lang op heeft gewacht. Oh, dat, dus. dat, ik heb dat wel uh, gelezen dat er een film van gemaakt is. Maar ja. jij hebt hem gezien. Ja, ik heb hem gezien wel indrukwekkend, maar het was wel echt alleen maar, zoals wij dat dan in de Kamer de hele tijd zaten, bad vibe, na bad vibe, na bad vibe. Dus het was wel even een soort van doorbijten, laat ik het zo zeggen, maar het was wel heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Die man die op wraak alleen op, daar leeft hij op, dat is een hele drive. Maar het beeld van, ik heb hem ook gezien, van... De beer die Leonardo DiCaprio aanvalt. Je ziet, hem, je ziet die beer Leonardo DiCaprio aanvallen. En je ziet hem bijten. Dus ik, ik, was, ik heb de hele film uh, op afstand gezien. In die zin dat ik dacht. Hoe hebben ze dit godsnaam opgenomen? Want het schijnt helemaal ook. Uh, uh, in een natuurlijke omgeving zijn opgenomen. Mm -hmm. Ze hebben ook geen kunstlicht gebruikt. Dus het is ook een vrij sombere film om te zien, vrij donkere kleuren. Maar dat moet een kunstbeer zijn. En uh, die beer, dat, dat, dat heb ik later gezien op de televisie, dat daar inderdaad een kunstbeer. Maar die beer zit er. Ja, het zou geanimeerd ah, zijn. <laughs> nee, geanimeerd. Ja. Nee, het is een ja. geanimeerde ja. beer. Ge het is wel ja. degelijk is een. Ja, natuurlijk ja. ja. ja dat, dat ligt hebben ze nu voor de hand, denk ik. Dat hebben ze Want... nu ook met Jungle Book zo heel mooi gedaan, hè? Dat boek is nu opnieuw, of de, die film is opnieuw uitgemaakt. Ja, ik heb, het, ik heb het gehoord, ik heb het niet gezien. Het is net alsof je naar echte dieren zit te kijken. Maar dat ja. was inderdaad in die film ook zo. Ja, met name die, die, die, dat ja. bijten van, van die, die, die Leonardo DiCaprio. Je zou zweren dat dit echt gebeurt. Ik vind het zo knap gemaakt. Nee, en nou, als jij die film hebt gezien, dan heb je ook uh, de uitspraak gehoord van, van uh, de titel. Is het... Uh, is, revenant, of is het nee. de revenant? Het is de revenant. Revenant. revenant. revenant. Revenant. Ja, de ja. revenant. Revenant, ik klem dus op de, de eerste. De teruggekeerde, ja. Ja. de teruggekeerde. De teruggekeerde, ja. Terugkerende. Ja, denk ik. Ja. Ja. De revenier. De revenier, ja. Ja. ja. Nou, nou ja, goed. Ja, ik denk goed, meer de dat... terugkerende. ja. Maar uh, ik weet het niet, want het staat Maar terugge... je kon daarvan de uitspraak niet vinden in uh, wat je net zei? Nee, Longman had hem niet, dit woord. Het is een woord uh, ja. hem niet. Het is ja. een, een woord dat uh, is een, ook weer een nieuwvorming vorming. Engels ik ken dat, kan dat, kan ik ook. Ja, ja. Ja. <coughs> nou goed, als boek was het dus. Uh, ja, heel goed boek. Heel indrukwekkend. indrukwekkend. Ja. Ja. We gaan um, nu van Enno Voorhorst uh, een prelude luisteren van Bach. Uh, gitaarmuziek is het. Ja. Ja, en dan krijgen we de zeer korte recensie. Uh, Lisa is niet alleen uh, stand-in voor, uh, voor haar oma... ...maar ze neemt ook inhoudelijk uh, een deel van, van dit Was programma. Het is zo goed als zij, maar ik ga... Uh, nou, en dan uh, ga jij dus een zeer korte... Ja, hebt je gemaakt, zeer korte ja. recensie van uh, Not... Not That Kind of Girl van Lina Dunham. Kind of. Zij is uh, de maakster van uh, de met vele prijzen bekroonde serie Girls... Um, ze schrijft in Not That Kind Of Girl over haar jeugd in New York. Uh, de het is eigenlijk een coming-of-age boek. Ze schrijft over de onzekerheden van twintigers en uh, haar vrije opvoeding uh, van haar kunstzinnige ouders. Uh, het boek bestaat eigenlijk uit essays, e-mails, lijstjes uh, die gezamenlijk verslag doen van Dunham's leven... Uh, haar, angst dus, of haar jeugd dus als angstig, neurotisch kunstenaarskind in Brooklyn wordt beschreven. Haar studententijd aan een links college vol hipsters. Haar opsomming van mislukte relaties. En haar, uh, voor haar zelf onbegrijpelijke succes in de televisiewereld. In Not That Kind of Girl spaart Dunham zichzelf uh, geen enkel moment. Haar boek is een autobiografie met veel levenslessen die volgens haar niet zijn om op te volgen... Um, en dat beschrijft ze, die, dat haar leven beschrijft ze eigenlijk met een flinke dosis zelfspot en humor, waardoor de gênante situaties waarin zij zich bevindt heel erg geestig zijn. Zo heb ik zelf een paar keer echt hard op moeten lachen. Tijdens het hoofdstuk 13 dingen waarvan ik inmiddels weet dat je ze beter niet tegen vriendinnen kunt zeggen, heb ik een aantal keer zelfs in de stiltecoupé van uh, de trein uh, heel hard zitten schaten. Hè? Ja, het was... Uh... Um, het boek is eigenlijk um, opgebouwd uit verschillende onderdelen. Jeugd, vriendschap, familie en liefde. Um, en in een van de hoofdstukken vertelt ze over haar dwangmatige neiging om letterlijk alles te delen. En ik citeer nu. Ik had van jongs af aan mijn ouders, zus, oma, iedereen eigenlijk die maar wilde luisteren, verteld wat me allemaal bezig hield. Ik bewoon een wereld die bijna dwangmatig vrij van geheimen is. En zo neemt ze ook voor haar lezers geen blad voor de mond met hoofdstukken als en dit is een beetje grof, Ontmaakt mij. Nee, echt, ga je gang. Vertelt ze over haar eerste keer. En in mijn top 10 van meest gevreesde ziektes... kwamen veel van haar dwangleroses aan bod. Uh, Dan hem vertelt openhartig over haar eigen lichaam en naaktheid. En, um, ondanks dat het boek uh, geen levenslessen bevat en sommige stukken wel een beetje narcistisch of egocentrisch kunnen overkomen... zitten er ook hele ontroerende stukken, vind ik zelf, in het boek. Zoals uh, haar ode aan New York, waarin ze alle kleine, goede en slechte details uh, benoemt... waardoor zij zo van haar woonplaats houdt. En dat is wel heel herkenbaar voor iedereen die zelf dol is op de plek waar ze wonen, denk ik. Um, daarnaast is Danham ook uh, door haar eerlijkheid stem een stem en voorbeeld... voor uh, een jongere generatie vrouwen die zich volgens haar niet zouden moeten laten beïnvloeden... door hedendaagse media en beeldvorming. Um, over vrouwen schrijft ze... Uh, uh beeldvorming aan vrouwen. En zo schrijft ze dus ook in haar introductie. We mogen dan nog zo hard gewerkt hebben en nog zo ver zijn gekomen. Toch spannen er nog steeds heel veel krachten samen om vrouwen wijs te maken dat ze onbeduidend zijn. Dat niemand op onze mening zit te wachten en dat onze verhalen onvoldoende gewicht in de schaal leggen om ertoe te doen. Dat het schrijven van persoonlijke verhalen voor vrouwen niet meer dan een oefening in ijdelheid is. En dat we blij mogen zijn met deze nieuwe wereld voor vrouwen. En nu, ga maar zitten en kop dicht. <laughs> ja, zeg. Nou, ja. Mooi, ja, dat uh, maakt wel nieuwsgierig. Wat uh, noemen ze een van die dingen die uh, je vrienden niet zou vertellen... waar jij zo hard om hebt zitten lachen in de stiltecoupé? Oh ja, ik heb helaas geen citaat opgeschreven... maar wat was het nou zoiets van, uh, um, van die dingen als... Uh, uh, wat had ze nou een vriendin die dan haar uh, studie allemaal niet afmaakte met... ...jij zou echt een eigen winkel moeten beginnen en allemaal dat soort rare dingen die wel heel leuk bedoeld zijn... ...maar gewoon helemaal heel verkeerd uit, overkomen. heel pijnlijk overkomen. Maar er zitten sowieso in dat hele boek zoveel pijnlijke dingen die je eigenlijk wel herkent... ...maar die je zelf nooit hardop zou zeggen, die zij wel zegt en ja, ook vooral over... Haar eigen carrière is ze heel geestig. Want ze is dus heel succesvol in een hele korte tijd geworden. En ze... Um ze mag nu ook, bijvoorbeeld, dat vond ik zelf wel een grappig stukje... ze, ze, moest terugkomen op haar, um, ze mocht terugkomen op haar universiteit... waar ze uh, ooit zelf gestudeerd had om lezingen te geven... over dan wat ze noemen de derde golf aan uh, feminisme en dat ja. soort dingen. En um, ze was, had een rok aan en ze was zo warrig en zo zenuwachtig... ze stond helemaal te stijf van de zenuwen... dat ze vergeten was ondergoed aan te doen. Dus ze heeft de hele speech in een rok zonder ondergoed gegeven. Dus die hele speech die werkte helemaal niet... omdat ze daar zo in haar op de universiteit waar ze zelf op had gezeten. En ze het zo verbazingwekkend vond dat ze daar, zelf, dat ze daar was uitgenodigd. Dus het is wel grappig en ze heeft heel veel zelfspot. Dus ja, die is titel is ook een uh, titel vol zelfspot. Ja, ja, en ze noemt haar boek eigenlijk op een soort cynische manier ook een zelfhulpboek. Omdat ze dat vroeger toen ze kind was heel veel las en dat soort dingen. Maar dat is het helemaal niet. Maar dus, dus er is wel veel... Veel humor zit er in het boek en veel cynisme. Mm -hmm. Mooi. Hoe heet ze ook u? Lina Dunham. Maar het is ook oh, leuk okay. om haar serie Girls te kijken. Die is uh, erg mm -hmm. leuk. Die kan je volgens mij gewoon online kijken. Ja, ja, ja. Ze best doen. Ja. Leuk. wat nee, uh, krijgen we, we nog... nog? Ik dacht dat we nog naar muziek nou, laagden. Een stukje we muziek. We nog. Daar ben jij van, ja. Lisa. Uh, je blijft aan de bak. Dan doen we nu aquasi met uh, een liedje over zorgen vergeten. Ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb doos doos, doos, Zo doos. Zoveel doos, doors, doors, doors. Ik drink me zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht. nog niet en ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, doors. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Hey, guys zo, guys on. Hop, hop, hop. Hé, loop nou weg? Wat is dat? Hey, hé, hey. ja. Hey. Hey. Zes fles bier, zes Jackie D, 3 drie en Geen ijsgraag, meer vodka. Drink door totdat ik kapot ga. Wil gewoon graag drinken op straat. Nou, Wels, heb jij nog literair nieuws? Nou, ik heb uh, een grote recensie gelezen over een biografie, die is uitgegeven over Nina Simone door jullie allemaal, denk ik, een bekende zangeres... maar wellicht ook een bewonderde ja. zangeres. Is nou Muddy Waters van haar? Ja, geloof ja, het wel. Muddy Waters. Ja. Of vergis het me En uh, dat, dat is een, lijkt mij een heel, uh, heel boeiend boek. Die vrouw die heeft allerlei fasen in haar leven doorgemaakt... en is uiteindelijk... Uh, ja, Eerst gezongen, toen door haar man wel grootgemaakt. Maar dat was toch wel een beetje een schurkachtige figuur. Die voor haar nou niet zo lief, liefdevol was. Maar ze is later eigenlijk helemaal ja, een beetje... Net als Beyoncé nu, is ze de strijd aangegaan. Oh ja. Over de zwarte mensenrechten. Of de rechten van de zwarte mensen, ja. hoorde ik het natuurlijk zeggen. En dat, uh, dat leek mij een... Uh, Lijkt mij wel een aanrader om ja. dat eens te lezen. Ze Van... heeft ook veel problemen met drank gehad en dat soort dingen, toch? Ja. ja, ze heeft ook erg verslaafd geweest. Maar is dat allemaal te boven gekomen? Ja. En dat, uh, dat boek, ja, dat werd in, uh, ik weet niet, in trouw. ...uitgebreid besproken en dat was wel uh, mm -hmm. een heel... ...leek mij wel een aanrader. Als je Graagje, gaan jullie nou ook allemaal Connie Palme, je zegt het lezen? Dat zat ik me nou af te vragen. Ja, zat je je af te vragen? Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. lezen, ja. je gaat het lezen. Ik heb het uh, gelezen. gelezen en gerecenseerd hier voor, uh, voor de microfoon. Ik heb het uh, genoemd Het beste boek van Van Palme. Ja. Uh, kennelijk vindt de jury dat ook. De Libris jury. Ja, ja. Dat, dat is duidelijk. Ja. Ja. En het is nou uitgegeven in Duitsland. Ja, dat zal wel. En ze is totaal in de wolken. Ja, nou. Ze zei, nou, ik word een fenomeen, <laughs> zei ze. <laughs> nou, dat was heel grappig. Ze zei, ja, nu is het uitgegeven in Duitsland en zag ik mij in de wereld door of ja. En nu ben ik een fenomeen. Ja, dat was <laughs> ze heel vrolijk. Maar ik vond haar allereerste boek De Wetten ook heel bijzonder. Ja, ze had ook een goede binnenkomen. Ja, Jawel, dat was ook dat een was mooi ook, boek. Uh, ja. Ja. Maar ik vond de boeken van, over de dood van Israël Meijer, IM. IM. dat vond ik een mooi boek. Ja, ja veel mensen zeggen dan, het, uh, het gaat over haar, maar dat vind ik nogal een beetje logisch. Ja, Lisa, kondig jij af? Ja. Deze uitzending die werd gemaakt door Maritja Witte, Ben Lonen, Suzanne Spermon, Els van Kemenade en Stefan Eikenaar. En onze gasten van deze maand waren Annelies Verkouteren en Lisa Appels. Wilt u dit programma nog eens terug horen? Ga dan naar lokaleomroepgehoorlen.nl. Daar kunt u live onze programma's beluisteren in het archief, oude programma's terug horen en zien we wanneer programma's worden uitgezonden en herhaald. Goed zo.